De beschuldiging staat op een regeringsgezinde website. Van Balen was vorige week in Nicaragua als voorzitter van de Wereldfederatie van Liberale Partijen. Hij zou toen contact hebben gezocht met het leger om een koep te plegen, zo is te lezen op de website. Van Balen reisde later naar Costa Rica en Honduras. In Costa Rica ontstond onduidelijkheid over de vraag of hij Nicaragua was uitgezet, nadat hij kritiek had geuit op Ortega op een persconferentie.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 De 81-jarige Fabiola is hersteld van een zware longontsteking. De fragiele gezondheid van Fabiola leidde in België al twee keer tot berichten dat ze was overleden. Begin dit jaar melden de VRT en de Gazet van Antwerpen abusievelijk dat ze was gestorven. Begin deze maand zette de krant De Morgen per ongeluk een necrologie online. Het weer geleidelijk droog. Vannacht daalt de temperatuur tot 6 graden. Morgen regen en veel wind. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing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 I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 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Ja, Begit, ik uh, begreep dat je dit hele mooie muziek uh, vond. En je was, ja, dat uh, ja, wat, wat doet het je als je zo naar deze muziek luidt?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 Ja, nou het is dus niet zozeer dat jij die een archetype bent, die kaartjes die roepen archetypische beelden bij je op. En het is dus in dit geval zo, dat um, dat is ook het mooie van het spel, dit gaat eigenlijk uh, het zet uh, de ratio buitenspel. Want als je al die a beetjes en C'tjes uh, in gaat zitten vullen in een vrouwenblad, dan doe je dat vanuit je ratio over het algemeen. En ja. met dit spel ga je eigenlijk onderbewuste lagen in bij jezelf. En um, vandaar dat die ratio buitenspel wordt gezet. En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 Thank <laughs> you. Down dressed in red oh. Way in the water Must be the children that Moses laid God's gonna trouble the world Dressed in white waiting the world Must be the children of these relight on the gonna trouble the world. I'm mm -hmm.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 Ja. En je mag ja. wat speelser zijn, blijft ja, dus. Ja, ja nou, In dat, uh, Richard, ja, dat mag vol. je ja, tegen ja. hem zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Zeg maar gerust af en toe. Ja. Ja. Okay. Maar, maar Richard, dat het... kaart. Het is een nieuwe ervaring. Ja. Ja. Als ik wat serieus word, gewoon... Uh... Dan, uh, ja, uh, ja.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 i am what thou Du warst I am walking.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 En ze zei, je moet drie dingen in je leven in ieder geval gedaan hebben. En daar noemde ze de talentenspel van Brigitte Roosestraat. Dat was er één van. Ja, het is van zeggen, Willem hè? Even ja? voor de. Ja. Nou goed, ja. maar ze ja. hebben het dan bij jou gedaan. En uh, ik uh, acht uh, Wilka zeer hoog. Hè? Dat is een, echt een, uh, nou ja, mooie vrouw. En ik denk zo, als zij dat zegt. dan, dan moet, Eigenlijk is zij degene ook die mij vervolgens op het spoor van jou heeft gezet. Ja. Van hé, hey, om jou in de uitzending te halen. Nou,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 Yeah Bicycles, don't tell my folks. Cause all those playing cards pinned to the spokes laid out like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone.